mm Goedemiddag. Ik ben Maxime de Vries en dit is het nieuws van NOS op 3. Op de Dam werd gedemonstreerd voor abortusrecht. Een paar honderd actievoerders kwamen bij elkaar in Amsterdam... omdat ze boos zijn dat in de VS het recht op abortus is afgeschaft. Staten mogen nu zelf bepalen of abortus mag. Negen conservatieve, vaak traditionele staten... hebben na de uitspraak gelijk abortus verboden. Ik denk dat er gewoon steeds meer mensen misschien gaan twijfelen aan het recht. En dat mag niet gebeuren. Want misschien gaat het niet in één keer, maar misschien gaat het... Meer geleidelijk. Ja, door de gebeurtenissen in Amerika leidt de discussie in Nederland ook op. Zo merken organisaties tegen abortus dat ze meer donaties krijgen. Organisaties verwachten niet dat abortus in Nederland verboden wordt. Ze willen juist het gesprek aangaan. Op de airport van Breda is een vliegtuigje naast de landingsbaan beland. De twee inzittenden raakten niet gewond. Het vliegtuig heeft wel wat schade. De politie doet onderzoek naar wat er mis is gegaan. En een oudere man is vanochtend vroeg mishandeld in Tilburg. De man van 75 was met zijn vrouw aan het wandelen. Toen een man van 25 ze vroeg om een joint. Toen het stel aangaf dat ze dat niet op zak hebben, kreeg de man een trap. Het koppel belde gelijk de politie en de man is opgepakt. Lisa van 16 heeft haar VMBO-diploma in de pocket en wil graag in een winkel werken. Geen probleem, zou je denken. Nou ja, ik dacht van... God. Ik kan ook wel wat gaan doen in de vakantie, dan alleen de hele dag op de bank zitten. Dus ik ben zelf al naar een aantal winkels in de buurt geweest. Gewoon al met de reden van, goh, als er in je cv staat dat ik in een rolstoel zit, dan kunnen mensen al um, wat sneller denken van, oh ja, dat is misschien niet helemaal handig. Dus ik dacht gelijk, van dan ga ik zelf heen, want dan zien ze hoe ik zelf ben. Ja, want waar voor veel jongeren de bijbaantjes voor het oprapen liggen, lukt dat Lisa niet. Ze snapt best dat haar rolstoel in sommige winkels niet echt handig is. Bijvoorbeeld omdat er weinig ruimte is. Maar dan is er ook nog dit. Sommige mensen associëren een rolstoel met verstandelijke beperking, Waar op zich niks mis mee is, maar nou, dat heb ik niet. Ik ben ook niet bang om mensen aan te spreken of met mensen te praten. Toch bleven winkels nee zeggen en daarom heeft Lisa's, Lisa's vader nu een oproepje op LinkedIn gezet... die hard rondgaat en waar hopelijk snel een baantje uit rolt. Het weer nog, er komt steeds meer bewolking aan. Aan zee zit zo'n 21 graden in het oosten 26. Morgen wordt het iets koeler en vooral in het noorden kans op een buitje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Doorbewegingswerkzaamheden op de A4 Amsterdam richting Den Haag. 6 kilometer file tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. A9 Amsterdam Alkmaar tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velzen. 5 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Het zomersbegin van het tweede uur Zandvoort op zaterdag. De echte zomerradio hoor je uiteraard bij uh, CFM. 24 uur per dag uh, op uh, niet alleen radio, maar trouwens ook op uh, tv. Onder meer kanaal 40 via Siggo en uh, 1367 voor de liefhebbers via KPN. Daar is uh, de tv te ontvangen. Radio 106.9, DB6A en tegenover mij Albert-Jan met het agenda <lacht> voor uh, uur 2... Oh, ik, dacht, ik dacht op frequentie zoveel. Goed. Nou ja, nou ja ik, af en toe uh, ja, weet ik niet op welke frequentie je zit. Maar goed, dat kijk ik niet. Oké, okay, uh, allereerst eventjes een uh, tussenstandje. Uh, et tweede etappe, Tour de France. Van Roskilde naar Nijborg. Het is een totale afstand van 199 kilometer. En het type is gewoon een etappe. Wat wil, dat, wat wil dat nou zeggen? Dat, uh, dat er veel wind, als er wind is, dat zullen er veel waaiers ontstaan. En zijn er inmiddels is ook al ontstaan. Ze hebben nog 90 kilometer te gaan en een twee vluchtelingen en de gele trui rijdt op 2,5 minuut achterstand in het peloton. Dus uh, niet veel uh, ja, activiteiten nog. Het zal wel weer op een massasprint uitdraaien, maar laat ik niet op de dingen vooruit lopen. We houden het voor u in de gaten. Uh, tennis, ja, dat is, uh, de eerste set ging dus naar uh, Bostic uh, van, zandschulp, van de Zandschulpen. Toch uh, na een slechte start uh, wist hij de eerste set naar zich toe te trekken. Uh, want hij hervond zich. In de tweede set maakte hij toch wel unforced errors. Ook de tegenstander Casquet uh, uh, maakte ook uh, fouten. Maar uh, Van de zandschulp wist daar niet van te profiteren. Dus de tweede set ging naar... Uh, de Fransman Gasquet. We zijn nu in de derde set. Dus, de setstand, dus, dus allebei één set gewonnen. Derde set de tussenstand momenteel 3 tegen 3. En uh, met uh, twee service breaks inmiddels ook al achter de rug. Dus het kan nog alle kanten op in die derde set. Maar van de zandschulp zal toch die unforced errors... die onnodige fouten uh, moeten minimaliseren. Want het percentage ligt echt te hoog. Goed, dat houden we ook voor u in de gaten... Uh, er wordt uh, in Zandvoort zelfs weer uh, gereisd. Vanaf afgelopen vrijdag hadden we uh, het begin van Spectacolo Sportivo. En dat is een Italiaans raceweekend. Vrijdag begonnen tot en met zondag. Een prachtig raceprogramma met vele Italiaanse raceauto's. En ook mooie Lamborghinis, Ferraris. Dus liefhebbers ervan, bent u in Zandvoort? Uh, uh, Houdt uzelf niet tegen en ga even heerlijk genieten van racegeweld, Italiaans racegeweld op het circuit Zandvoort. Heb jij ze gehoord, uh, Albert jan uh, de, de Ferraris? Ik heb ze niet gehoord, jij wel. Ik ook uh... niet. Oh, nee, helaas, uh, helaas oh. niet, want het is wel een mooi geluid hoor. En vanavond hebben we natuurlijk ook nog Dancing in the Street. Maar goed, we hebben om half uh, vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda en dan komt dit allemaal ook nog even voorbij. We hebben, we hebben een, uh, nog een tweetal uh, reportages van onze collega's van NHTV te goed. Want het nieuwe verkeersparkeerplan uh, uh, uh, uh, uh, heeft de nodige Zandvoorter genoodzaakt uh, gezien om creatief met die regels om te gaan. En uh, te proberen om zelf hun auto wel voor de deur kwijt te kunnen. Uh, Ton en Iris, die in het centrum wonen hebben hun uh, voortuin ervoor opgeofferd. Dat is één. Die hebben ze betegeld. En twee, ze hebben de grote auto ingewisseld voor een kleintje. Want die past er precies op. Kijk, kijk, heel ingenieus. Daarover over een tweetal platen uh, een bijdrage van onze collega's van NH. Goed, half vier evenementenagenda. Uh, we gaan ook nog even kijken in het uh, voormalige racecafé van Marcel Buscher. Want die is, uh, af, was afgelopen week druk bezig om alle memorabele uh, stukken die hij in de zaak had hangen en staan te verwijderen. Want hij stopt ermee. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, we hebben er uh, zin in het uh, volgende uur van Zandvoort... op zaterdag, op deze zaterdagmiddag. En het, uh, ja, de vakanties uh, gaan zo'n beetje beginnen. Je hoorde het net ook op het uh, nieuws. Het zal wel enorme druk gaan worden, ook op Schiphol... en ook hier in Zandvoort trouwens. want. Uh, er zijn al heel veel Duitsers hier, maar ja, die hoeven dan niet, uh, die, niet met vliegtuig uh, natuurlijk. Uh, maar voor iedereen die uh, lekker naar het buitenland gaat met vliegtuig, even deze geluiden. Mooi hè? En dat het airspeed van approximately 600 miles per hour. Reflesement will be served after take-off. Kind with mask and safety bills and refrain from smoking Sunny yeah. Girl Deze single uit 1975 alweer. Barbados, hoor je. De single van uh, Typical Tropical. En uh, ja, die is later ook gebruikt uiteraard door uh, de Benga Boys... met uh, We're Going to Ibiza. En die hadden daar nu weer een hele grote hit mee. Uh, eind uh, jaren 90, volgens mij 1999. Dat uh, dat een hit was voor uh, de Benga Boys. Wereldwijd uh, bekend geworden. Die single We're Going to Ibiza. Wij blijven in Stamford met nu The Breakfast Club. And knocks you over There you, you just keep looking the other way. I could move out to the left for a while. Hey joh, de, de Breakfast Club en uh, Ride On Track. Ook weer een uh, lekkere single uit de jaren tachtig. 80. Nou en jullie, gisteren, dus uh, is er allemaal uh, ingegaan hier in uh, Zandvoort. Het nieuwe parkeerbeleid. En uh, ja, dat heeft wel wat losgemaakt uh, bij uh, de inwoners en uh, ondernemers uh, hier in uh, Zandvoort. En er zijn uh, mensen die, ja, die hebben ook uh, nu voor dit uh, nieuwe parkeerbeleid al uh, bepaalde oplossingen gevonden, Albert Jan? Ja, want uh, de zandwoorden zijn niet voor, zo gezegd, voor één gat te vangen. Nee. En uh, een, een voorbeeld is bijvoorbeeld Iris en Tom. Want ik zie ook, ik heb ook al bij andere mensen, in de, bij een aantal mensen in de, in de zeestraat gezien dat hun tuin is opgeofferd voor uh, parkeerplaats. En afhankelijk van de grootte van de voortuin, voor één of twee auto's. Zo ook uh, Iris en Tom. Want ze hebben er niet veel vertrouwen in. Iris zit zichzelf al bij thuiskomst... ...s avonds veel rondjes rijden... ...om uiteindelijk ver weg te moeten parkeren. En Tom daarentegen denkt... Uh, ...dat het een puinbak van je welste wordt... ...in de Zandvoortse wijken dicht bij het strand. Bij mooi weer voorziet hij dan ook veel badgasten in de smalle straatjes betaald, betaald gaan parkeren. Zoals dat vanaf uh, afgelopen vrijdag uh, is toegestaan om het zo maar te noemen. Hun oplossing een kleinere auto aanschaffen en die bij nood maar in de voortuin parkeren. Het afscheidingsmuurtje moest gesloopt worden en er is weinig groen over in de tuin. Ze hebben een kleinere auto aangeschaft en nog, en nog is het passen en meten. Maar Iris is in de zomer in ieder geval verzekerd van een parkeerplekje pal voor haar woning. Als de straat bij mooi weer helemaal vol staat met auto's en strandgangers. Onze collega's van NHTV gingen bij Tom en Iris op bezoek. Dat past precies, daar hebben we goed over nagedacht. We hebben mooie tekeningen gemaakt. We hebben het geëxperimenteerd op papier en in de praktijk werkt het ook nog heel goed. Iris en Tom wonen dicht bij het strand. Daar is sinds vandaag naast vergunning parkeren ook betaalparkeren mogelijk. Bewoners zijn nu bang dat toeristen hun smalle straten bezet gaan houden op warme dagen in plaats van naar een verder gelegen parkeerterrein te rijden. Dus offeren Iris en Tom hun voortuin nu maar op. Voor een kleinere auto die ze speciaal daarvoor hebben aangeschaft. Uh, ja, als ik uh, toch om 11 uur uh, s'avonds thuis kom en ik rijd de hele buurt door... en nog een keer een groter rondje en nog een keer een groter rondje... en ik kan nergens plek vinden, dan kan ik in elk geval gewoon naar mijn huis uh, komen. We hopen dat het eigenlijk nooit hoeft, eerlijk gezegd. Dat is, dat is wel de hoop. Ja. Maar als, als het scenario zo loopt zoals wij bedenken... en niet zoals de politiek bedenkt... zal dit een puinbak worden van je welsten. En zeker in het toeristenseizoen. Je zit hier zo lekker dicht bij het strand. Het is, het is een euro verschil. Ik bedoel, waarom, waarom zou je dan uh, helemaal daarheen rijden... als je hier uh, zo naar het strand toe loopt? Je hebt misschien wel kinderen bij je. Er is geen plaats en die moet nu gedeeld worden... En dat is raar, terwijl de toeristen op zich prima welkom zijn, maar de eigen bewoners worden hiermee weggedrukt. En dat is heel raar. Het voortuintje mag van de gemeente niet als officiële parkeerplekdienst doen. En Tom en Iris willen liever zelf ook een gezellige voortuin, met groen in plaats van blik. Als we allemaal gaan bestraten, dan, dan, dan, dan raken we al het groen kwijt. En dat is ook zo. Dat, dat, is, dat is wel een oplossing die helemaal niet gewenst is. Maar ja, je, je moet wat. De burger eh, wordt door de overheid eigenlijk gedwongen om zelf eens na te denken en zelf maatregelen te nemen. Nou, dat was de reportage met Iris in Tom Pijpers. Ze wonen vlak bij de Watertoren daarachter en met name daar vandaan... Uh, ja, maken mensen zich heel veel zorgen omdat het inderdaad wel lekker dicht bij het strand is. en dan uh, makkelijk parkeren in, uh, in uh, die wijk. Nou, mooie reportage van uh, onze collega's van uh, NH Nieuws. Maar als ik die nieuwe auto's hoorde van ze. dan hadden ze beter een uh, elektrische auto kunnen aanschaffen. want dat ding uh, maakte behoorlijk wat lawaai. Of uh, kwam dat uh, door onze processing? Uh, dat kwam door de processing. Ja? Ja. Oké, nou dan houden we daarop. Uh, we gaan weer een plaatje draaien. Hier is uh, Madonna in uh, La Isla Bonita. ...tropische klanken van Madonna en La Isla Bonita. Tropische klanken vanavond uiteraard ook uh, tijdens het uh, festival in het centrum. Dancing in the street, maar er zijn nog veel meer dingen die uh, gaan plaatsvinden de komende tijd hier in Zandvoort. Heel veel uh, mooie evenementen, gebeurtenissen. En uh, Albert-Jan heeft, uh, heeft die voor ons uitgezocht. En dus zo dadelijk hoor je ze in de evenementenagenda na deze single... Terwijl wij nog even aan het napraten waren over het uh, nieuwe parkeerbeleid, uh, dan rijden we Finally. It Happens to Me. Ja, misschien had het ook wel over het uh, parkeerbeleidje. Weten we nooit hoor, de CC Pennerson. Half vier geweest. We gaan uh, het evenement een beetje doornemen. Want er is weer voldoende te doen, uh, Albert Jan. Ja, en we beginnen met uh, uiteraard met dit weekend. En uh, dat is uh, vrijdag uh, begonnen, het nieuwe culinaire. Culinair cultureel festival moet ik zeggen, wereldse smaken. Dat is gisteren om vijf uur van start gegaan op het Gasthuisplein. Drie dagen lang gezelligheid met veel lekker eten, drinken, muziek en vermaak uit alle hoeken van de wereld. Het is de bedoeling dat het festival uitgroeit tot een jaarlijkse traditie. Rondom het Gasthuisplein zullen dus deze drie dagen, dus in ieder geval vandaag en morgen nog... zullen schitterende en zeer uiteenlopende foodtrucks specialiteiten uit specifieke landen serveren. Met de aanwezigheid van Thailand, Indonesië, Japan en Vietnam... zijn de Aziatische keukens dit jaar goed vertegenwoordigd. Hetzelfde geldt voor die Zuid- en Midden-Amerika... maar ook liefhebbers van minder exotische lekkernijen... zoals Hollandse poffertjes, bitterballen, Duitse curryworst, pizza's en tapas... worden op hun wenken verdien, uh, bediend. Voor het uh, eerst in ieder geval in Zandvoort dit weekend... de Culinaire, uh, cul culinaire en Cultureel Festival Wereldse Smaken op het Gasthuisplein. Ik hoop dat het een succes wordt en dat het volgend jaar weer terugkomt. En uh, nogmaals, de raceliefhebbers, uh, die, speciaal de raceliefhebbers... die van Italiaanse raceauto's en mooie race, uh, merken houden... dit weekend, het is vrijdag uh, al begonnen, het uh, Spectacolo Sportivo 2022. Vandaag en morgen grote uh, race, races op het programma... met uh, ook demos van diverse uh, Italiaanse merken. Uiteraard zullen de Lamborghinis en de Ferraris zeker niet ontbreken tijdens dit prachtige Italiaanse racespectakel spektakel dit weekend op het circuit Zandvoort. En vanavond is het tijd voor de tiende editie van Dancing in the Street. Vanavond staan verspreid over vier podia in het hele centrum in het teken van het festival. Dancing in the Street. Het evenement met, met tal van uh, DJ's live acts uh, vond voor het eerst plaats in 2011. En met aftrek van twee coronajaren bleef Dancing in the Street... Aan vandaag het tienjarig jubileum. Aan het begin van de straat bij cafés Friends, Clickspaan, Disco, Take Chin Chin... en restaurant Marouk is een podium met live optredens van diverse artiesten uh, geregeld. En aan het eind bovenaan de straat bij het podium van Lowell en Hardy... En lunchbreak kan men terecht voor DJ Noppy. Nou, wie kent die niet? Nee. Die kennen we allemaal. En uh, DJ Ramonski uh, en DJ Lady Mix En op het Gasthuisplein. Tot slot bij het Wapen van Zandvoort speelt vanavond Royal Dice. Onvervalsd en uh, ouderwetse swingende rock roll. Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Noble Tree Café... In het, op het Raadhuisplein en Grand Café XL, Café Mio en Rabbel op het Kerkplein. Ron Brouwer van stichting ZEP benadrukt dat ondanks de vele DJ's... die op het programma staan, de muziek die aangeboden wordt... zeer gevarieerd zal zijn. Het zal niet alleen boom, boom, boom uh, uh, worden. Er wordt van alles gedraaid en er is voor iedereen wat wils. Vanavond tijdens Dancing in the Street. En dan ben ik nog steeds in dit weekend bezig, hè? Ga lekker door. Dan gaan we door. En, uh, we verlaten dit weekend en we gaan even uh, naar het uh, Zandvoort Museum. Die heeft ook weer een hele mooie... Uh, een Gratis audiotour langs Zandvoortse kunst. Uh, liefhebbers van kunst kunnen genieten... van een gratis audiotour audio langs 32 kunstwerken... die verspreid door Zandvoort in de openbare ruimte te vinden zijn. De audiotour geeft achtergrondinformatie... over de individuele beelden en de makers. Het beeldenrouteboekje is te koop bij het Zandvoortsmuseum. De audiotour beeldenroute Zandvoort van het Zandvoortsmuseum... is ingesproken door ook. Ook en is te beluisteren via Spotify. Oh, voor meer informatie over kunst in Zandvoort... kijkt u op de website www.visitzandvoort.nl. Www de audiotour is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Zandvoort... in samenwerking met Zandvoort Marketing en het Zandvoortsmuseum. En als u denkt dat dit het enige activiteit is van het Zandvoortsmuseum... dan hebt u het niet bij het juiste eind. Want het Zandvoortsmuseum heeft diverse exposities en activiteiten gepland. Kijk daarvoor even op de website www.zandvoortsmuseum.nl. Goed, dan gaan we naar 8 juli. Van 12 tot 6 uur is het weer tijd voor de Ibiza-markt. Een markt geïnspireerd op hippiemarkten van Ibiza. Een hippiemarkt waar circa 70 moderne hippies... originele hippie- en producten aanbieden. Altijd hartstikke leuk. En zeker als het mooi weer is, de Ibiza-sferen... komen je tegemoet op het Badhuisplein. Die 8 juli weer van 12 tot 6 uur. En voor liefhebbers van de uh, historische raceauto's, een prachtig weekend, uh, weer, wederom volgend weekend op het circuit Zandvoort. Van 15 juli tot en met 17 juli is het zover. Uh, dan is de Historic Grand Prix. Net als in voorgaande jaren heeft het Zandvoort een speciaal plekje in het hart van de wereldautosport Bond FIA. Want het circuit in de Duinen is straks voor de vierde keer op rij decor van het FIA Historic Formula 3 European Cup. En op de eenmalige wedstrijd om de eer, om de eer van beste coureurs van Europa in F3 Bolides. Maar daarnaast is er veel en veel meer te zien op dat lange weekend van 15 juli tot en met 17 juli. Op, het circuit, op en rondom het circuit Zandvoort tijdens de Historic Grand Prix. Tot zover, volgende week gaan we weer verder. Heel goed, dankjewel Albertan weer voldoende te doen. En vanavond uh, lekker genieten van Dancing in the Streets. Down the street. ja. Dancing down the street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 I'd rather be Vanavond hebben we Dancing in the Streets. En vandaar Coen uh, Dancing in the Streets van de pietersjak bent uh, als eerste op de radio. En daarachteraan uh, Ryder B, de single van uh, alweer een paar jaartjes geleden van uh, Clean Bandits. Ja, het is een uh, bende, want uh, over bandit gesproken. Het is een bende bij uh, Marcel uh, Busser, want uh, die is het uh, opruimen bij uh, Rabble, want... Uh, ja, hij stopt met zijn racecafé, het John. Ja, en dat is natuurlijk inmiddels bij de meeste Zandvoorters al wel bekend... dat Marcel stopt. Dus het is niet meer mogelijk om daar te gaan lunchen... of een kop koffie te gaan halen, want hij, stopt, hij is inderdaad gestopt met het café. Hij kon het zich niet meer voorstellen dat er nog een beter jaar zou komen... dan vorig jaar, toen Max Verstappen de eerste editie... van de terugkerende Grand Prix van Zandvoort won. Marcel Buscher runde uh, sinds zeven jaar een lunchroomcafé Rabbel... in het centrum van de badplaats. En het is een mekka voor racefans geworden door alle racepullen die er uitgesteld staan. Maar hij stopt er nu mee en heeft de zaak verkocht. Maar ja, nu moet hij ook al die racepullen opruimen. Onze collega's van NHTV uh, gingen bij hem langs terwijl hij aan het inpakken was. Het Zandvoortse racecafé is er niet meer. Eigenaar Marcel Buscher is gestopt met lunchroom café rabbel waar hij zijn hele verzameling van Formule 1-attributen had uitgestald. Dat is het begin van het einde. <laughs> Je lacht er nog bij. Zeker. Ja, we hebben vorig jaar een mooi jaar gehad. En uh, ja, het is mooi geweest. De verhuizing is geen kleine klus. Want het café was een ware magneet geworden voor allerlei race-spullen. De handschoenen van Max. Weliswaar replica, natuurlijk niet echt. Dat zou te mooi zijn om waar te zijn, maar toch bijzonder... Ja, het is natuurlijk niet alleen Max hè, wat we hier in huis hebben. Er staan natuurlijk ook hele mooie spullen nog van Jos Verstappen, zijn vader. Maar we hebben ook nog hele leuke andere spullen. Senna, Michal Schumacher ja, echt, uh, en heel veel Zandvoortse uh, foto's. Alles uit de historie van Zandvoort. Het museum heeft uh, toen de tijd in 2020 natuurlijk uh, een hele mooie expositie gehad. Maar ja, helaas, corona, niemand kon erheen. En wij mochten de foto's... Uh, Overnemen. En dat is, ja, het geheel maakt het allemaal compleet. En zo, door iedereen hoorde van wat er aan de hand was hier en wat we gingen doen, kwamen er ook gewoon pullen van zolder af. En dat is echt heel bijzonder. De nieuwe eigenaren gaan met een schone lei beginnen. En dat betekent dat racefans bij de komende Grand Prix van Zandvoort nergens in het dorp een daghap kunnen nemen in zo'n raceambiance. Ja, dat is uh, raar, maar... Uh... En een hoop mensen begrijpen het ook niet, maar nogmaals, het is gewoon echt de mooiste tijd hebben we gehad. En uh, ja, op je toppen moet je stoppen, heb ik ooit eens gehoord. Dus uh, ik denk dat we nu op ons uh, hoogtepunt zitten. Muurschildering kan je niet meenemen? Nee. Niet alleen kan hij het speciaal voor hem gemaakte muurportret van Max niet meenemen... Hij loopt nu ook de kans mis om zijn idool in levende lijven een pilsje te kunnen inschenken. Het mooiste zouden we hier nog een keer aan de bar samen met zijn vader en een pitspiltje kunnen tappen. Maar nou, als je daarop moet gaan wachten, ik denk die jongen is het zo druk. En, uh... Tenzij Marcel toch weer een klein cafeetje vindt om daar zijn race museum uit te stallen. Ja, gelukkig doen ze bij de Formule 1 even vluggen. <laughs> Bandjes wisselen. <laughs> Zo ruimt hij inderdaad alles op. Marcel Bucher die dus gestopt is met rabbel. En eigenlijk ja, was dat de lunchroom eigenlijk een soort van racemuseum. als je op de film ziet wat hij allemaal in huis had. En wat hij allemaal opgeruimd heeft zeg maar, aan spullen, aan raceattributen en dergelijke. Ja, nee, oké. Okay. Hij was ook ondernemer van het jaar vorig jaar, toch? Ja, ja, ja. ja. Dus hij heeft wat dat betreft zijn laureaten wel verdiend. En die, die muurschildering jaar. die zat er helemaal nog niet zo lang trouwens. Nee, zo. Ik kan oh. nog herinneren dat wij er ook aandacht aan besteed hebben toen, toen die gezet werd. Ja, nee, klopt. En, uh, maar goed, uh, Marcel, uh, ik uh, kan me er iets bij voorstellen dat je, dat je dan uh, zegt van nou het is mooi geweest na zeven jaar. Maar uh, gevoelsmatig had ik het idee van Rabbel, uh, die gaat zijn tienjarig jubileum daar wel vieren. Ja, maar. zeker. De tijden kunnen veranderen. Dus uh, nee, we wensen hem veel succes in de toekomst. Nou, we kunnen altijd uh, heel erg wegzwijmelen bij uh, Boyzone en uh, Love Me For A Reason. En daar uh, nou kwam ik het origineel van die plaat tegen. Ik denk, nou die ga ik toch even draaien zo. Dus niet helemaal uh, de heren van uh, Boyzone met Love Me For A Reason. Maar wel het origineel zo ergens uit de jaren 60 of 70 zijn. De Osmonds zijn hier, of die Osmonds... I no. Het klinkt dan net even anders dan uh, die versie die, die we normaal gesproken draaien. Dan heb ik het over de single van uh, Boyzone en Love Me For A Reason. Het origineel van The Osmonds en uh, inderdaad Love Me For A Reason. Alweer een van de laatste platen wat betreft uh, dit uur Zandvoort op zaterdag. Oftewel Zos op de radio. Tot aan 5 uur vanmiddag en dan uh, Entertainment For You. We gaan er nog twee draaien tot aan het nieuws en weer van 4 uur. En een van die twee is Billy Joel. Nog eens de single You're Only Human. Tot zo. 1983, is van Billy Joel en You're Only Human. We gaan nog even sporten. Althans, wij niet hoor, Albert-Jan, we ja. hebben geen zorgen. Uh, maar we kijken sport. Ja, en hoe is het met tennis. Ik ben heel van een ten. Uh, luisteraars en kijkers, want uh, van de zandschulpen uh, tegen de Fransman Gasquet. Zachte, hij heeft toch naar mij geluisterd. Zijn Unforced Errors zijn uh, procentueel een stuk afgenomen. En hij pakt dus de derde set. Dus hij staat in twee sets, 2 tegen 1 voor. En die, de, deze vierde set is uh, 5-1 zandschulp met 30-0 op zijn eigen service. Dus die gaat de Fransman verslaan. Wederom uh, wordt dit een uh, verrassing uh, uh, voor de Nederlandse tennis... op het heilige gras van Wimbledon. Uh, dan nog even snel... Uh, uh, de tweede etappe Roskilde tegen, naar Nijborg, 199 kilometer. Er zijn nog 54 kilometers van over. Uh, het is, uh, er zijn twee vluchters die rijden op uh, iets minder dan een minuut voorsprong op het peloton... waarin dus ook de gele trui. Maar die uh, voorsprong die loopt uh, gestaag terug naar nu al 50 uh, seconden. Dus dat wordt een, wellicht een massasprint in Nijborg, Denemarken. Dankjewel. En het is daar prachtig weer. Hè? Vergeleken met gisteren. Toen was het er flink aan het regenen in Kopenhagen. En nu schijnt de zon heerlijk. Tot zometeen. Right now And the cotton is high Like a, like a, like a Your land is rich Got a rich girl And your mommy's good looking Yeah